Zeven uur, Dik Haak met het NOS-journaal. Het Koningslied blijft, dat heeft het Nationaal Comité Inhuldiging bekendgemaakt. Het Koningslied was vanaf het moment van de presentatie onderwerp van discussie. Er was veel kritiek op de tekst van het nummer. Zaterdag besloot componist John Newbank om het nummer in te trekken. Het Nationaal Comité Inhuldiging kiest er nu voor het lied te handhaven. Het lied wordt op 30 april gezongen tijdens het concert Samen voor Oranje. Kerstverse Koningspaar kijkt in Amsterdam via een videoverbinding mee. In het Italiaanse parlement heeft president Giorgio Napolitano verklaard... dat hij een tweede amstermijn als staatshoofd slechts heeft aanvaard... omdat het land is lamgelegd door een politieke padstelling. Meteen na het afleggen van de ambtseed dreigde de president al met aftreden... als de politici er niet in slagen hervormingen door te voeren. De herkozen 87-jarige president verweet de parlementariërs vooral... dat ze er maar niet in slagen een nieuwe kieswet te maken. Het inwonertal van Spanje is vorig jaar voor het eerst in jaren gedaald. Het Spaanse bureau voor de statistiek signaleerde een daling van het inwonertal van ruim 200.000 tot 47,1 miljoen. Het is de eerste daling die het bureau vaststelt sinds de telling in het midden van de jaren negentig begon. De daling komt volledig voor rekening van buitenlanders die Spanje massaal de rug toekeren. Advocaat Bram Moscovici is uit het ambt van advocaat gezet. Het Hof van Discipline en de Bos heeft in hoger beroep de eerdere uitspraak van de Raad van Discipline bekrachtigd. De voorzitter van Rie verwierp de stelling van de advocaat dat hij, gezien zijn geheimhoudingsplicht, niet de deken hoefde te overleggen. Het Hof vond verder geen bewijs voor het verweer van Moscovici dat cliënten op contante betaling hadden aangedrongen. En verder stuitte het Hof op onjuiste en ondeugdelijke urenspecificaties. Dan nog het weer bewolkt vannacht en in de vroege ochtend ligt de regen. Vooral in het westen en noorden. Morgen overdag wordt het geleidelijk droog en lossen de wolkenvelden voor een deel op. Vooral smiddags schijnt de zon geregeld. Het wordt morgen 12 graden tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANW-verkeersinformatie. De op zich drukke avondspits is als een nachtkaars uitgegaan. Er staat alleen nog een korte file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en de randweg van Dordrecht, 3 kilometer. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal is nog wel dicht bij knooppunt Klaverpolder. Door technisch onderzoek, na een ongeluk, omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. En er staat nog een korte file op de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkem 2 kilometer.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 Dames en heren, goedenavond. Over... Vakweg 40 minuten weten we wie de winnaar is van de Luisterboek Award. Maar eerst reizen wij door de muzikale geschiedenis van de grootstad Berlijn. Van Lotte Lenja tot David Bowie. En we doen dat met onze speciaalgas. De auteur van het luistergeschenk. Electrify in Berlijn. De komende week geheel gratis. Ja, bij aankoop van een boek of luister. Boek. Hier is Leo Blokhuis. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, Leo Blokhuis. Ja, daar doe je het allemaal voor, dat ja, Joost je Prinsen je voor. aankondigt. En het was net ook wel een heel speciale ervaring om met publiek... Ja, en niet het domste publiek, publiek, ja precies. Ja. ...naar het nieuws te luisteren. Ja. Waarin behoorde dat de Nationaal Comité toch vasthoudt aan het Koningslied. En als nou iemand daar een mening over kan formuleren... Ja. <laughs> over het Koningslied... dan is dat wel onze popprofessor Leo Blokhuis. Ik heb, uh, ik heb er één tweet aan gewijd toen dat ding net uit was... dat ik er geen mening over heb. En eigenlijk zou... Wat? <laughs> nee, nee ik, wil, nee, ik wil... Nee, ik wil er best wat over zeggen. Op standje. Ik wilde ja opstand onder de intelligentie aan ja, zeg. sorry. <laughs> nou, ik, ik, um, ik was verbaasd dat John het terugtrok. Trok, trok, want uh, hij Heubank. had John Nubank, dus de componist. Mm -hmm. Want hij had juist die emmer ellende al over zich heen gehad, dacht ik. Omdat de melodie was al bekend en al uitgemolken. En daar al van gezegd, wel of niet oorspronkelijk. Uh, en nu was het eigenlijk vooral de tekst uh, uh, die het uh, Te moest ontgelden. Ja. En daar dat snap ik eerlijk gezegd wel. Het enige wat Wacht, ik, daar zeg, dat snap op, jij ik. snap ik snap dat de tekst ja. te verduren heeft gehad. Want ik vind de tekst uh, um, best wel lastig te begrijpen. Terwijl ik. Ik hoor. <lacht> ik ben voor mezelf niet. Wat is dat niet... nou voor formulering? Nou, ik vind. Best ik vind wel het... lastig te begrijpen. Ja, ik snap niet zo goed wat de schrijvers van het lied willen communiceren. Ik snap de ik- en jij-persoon in het lied niet. Hm. Want uh, uh, daar sta je dan. Dus dat is dan de, de koning, neem ik aan. De nieuwe koning. En dan ga ik hem beschermen. <lacht> Ik, dat zou ik dan eerder andersom willen hebben of zo. Nee. Ik, weet niet, ik weet niet. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om de koning te beschermen. <lacht> dus, nee, maar ik bedoel dit echt niet flauw. Hè? En ik heb dat stukje gezien in, uh, bij Pauw en Witteman. Waar uh, Wim, bijna Daniels, Wim Daniels voor uh, strover zich... Stroom, de stroom, en, en ja, dat vond ik eigenlijk ook een beetje, beetje flauw. Dus dat, ja, nou ja, goed, misschien wel gelijk. Maar dat, uh, het grootste bezwaar wat ik eigenlijk heb tegen het lied is dat ik de tekst. Maar goed, dat is als je, als je met iedereen een tekst gaat schrijven, denk ik. Maar dat ik niet, niet, niet zo heel goed begrijp, wat wil de tekst ons nu zeggen? Ik, ik vind eigenlijk dat je één soort heldere gedachten moet hebben... als je een liedje schrijft, je wilt iemand ontroeren... of je wilt iemand hard onder de riem steken... of je wil uh, uh, iemand meevoeren in een soort euforische gedachte. En ik, ik blijf een soort van in verwarring achter hm. na dit lied. Ik bedoel, ik lijkt daar niet onder, hoor. Dat, dat, dus, en, maar de essentie van de ene maar tweet die ik gestuurd heb is... Ja. Ik, het is, het is gewoon niet voor mij. En dat, dat, dat bedoel ik niet, niet vervelend. Het is maar, voor ons allemaal, toch? Daar ja, maar was dat het voor kan bedoeld. niet. Dat weet jij, hmm. Jelly, Je kunt niet iets voor iedereen maken. Het is met, zeker met muziek. En dat is het mooie van muziek. Daar kan je over opwinden. En wat de een fantastisch vindt, vindt de ander waardeloos. En dat is, dat moet ook. Als iedereen hetzelfde fantastisch vindt... dan bestaat er geen fantastische muziek meer. Dus dat is heel goed. Daar ben ik voor. En ik ben een beetje gestopt met dingen af te zeiken. Want met dat ik dat doe, dan kwets ik mensen. En dat is helemaal niet... Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Ik zie daar het nut niet ook van. Dus, dus als iemand hier heel gelukkig van wordt... dan nou, hoor ik hier lit. nu tussen de regels door dat je eigenlijk vindt... Dat, er, dat de mensen onnodig zijn gekwetst. Dat je het een beetje nou, over de nog top vindt. Nou, ik wil het wel ergens anders over mm -hmm. hebben. Dat is namelijk de on, werkelijk onbeschaamdheid van de sociale media op dit moment. Dat vind ik echt niet te geloven. Dat als je ook maar een halve centimeter boven het maaiveld uitgaat... dat dat echt werkelijk meteen afgesijst wordt mm. in Nederland. Dat is... Dat vroeger... Ja, vroeger moest je echt nog een brief kunnen schrijven... en een postzegel kunnen betalen om iemand iets te zeggen. En dan was het redelijk in de... In, in, en, en, en ze moesten weten waar je zat. Doen, en nu is het zo makkelijk nadenken. om echt vanuit een zolderkamertje... met een gefrustreerd hart de meest verschrikkelijke dingen... Uh, aan de wereld kenbaar te maken. En dat vind ik ik, ik... ik hou best van de sociale media. Ik ben er ook best actief in. Maar dat vind ik echt een bijna te groot nadeel daarvan. Ik heb, naar aanleiding hiervan zit ik echt zelf te denken... wil ik dit nog wel? Dit, dit, is, zo, dit is zo makkelijk. en dit gaat het, ik vind het echt uit de hand lopen. Goed. Duidelijk gesteld. We gaan naar uh, deze uitzending, want het mag duidelijk zijn... in het komende uur gaan we het hebben over de stem... over voorleesstemmen, Leo Blokhuis. Mm. Uh, wie maakte het beste luisterboek van 2012? Wie heeft de stem der stemmen? Het boek uh, waar je door gegrepen wordt... omdat je het idee hebt dat de voorlezer het alleen aan jou voorleest. Dat is toch wel het ultieme wat je kunt bereiken, volgens mij. In Kunststof starten we vanavond de week van het luisterboek. Een evenement van de CPMB. Een jury heeft zich helemaal suf geluisterd. Een shortlist samengesteld van uh, tien beste luisterboeken. En we hanteren de drietrapsraket. Vincent Bijlo, de voorzitter van de jury... maakt straks van, uh, uh, van drie genomineerden bekend... wie uiteindelijk de meestervoorlezer uh, is. Maar voor het zover is gaan we eerst uh, uh, aandacht besteden... aan de week van het luisterboek. Want bij een week van het luisterboek hoort ook een luisterboekenweekgeschenk. Ja. <laughs> Zo gaat het dan, hè? Ja, en als je het aan, wilt uh, twitteren, is die hele tweet al vol. Dan is die al vol. <laughs> dus twitteren, maar niet. <laughs> Voorzitter uh, um, van de jury uh, is dus uh, Vincent Bijlo. Daar spreken we straks mee. Leo Blokhuis maakte dat uh, uh, luisterboekenweekgeschenk. Ja... Wat ja. was eigenlijk het lastigste, het schrijven of het lezen? Um, lezen is best wel pittig, vond ik zelf. En uh, dat vond ik wel heel erg leuk om te doen en ben uh, zeer deskundig bijgestaan, dus in die zin. Uh, Door je prachtig. eigen vrouw Rikkie Kolen? Nee, nee, nee, neem ik dan nee, nee, nee, nee. Ja, mijn vrouw is Rikkie Kolen, dus dat ontken ik niet, maar uh, die heeft zich daar <lacht> verder. <laughs> Nee, daar ben ik trots op. Maar da, da, die heeft daar verder niet zo heel veel Maar als veel, nou uh, iemand je had kunnen bijstaan, was zij het toch? In dat, dit geval? Dat lijkt is mij, waar. Als actrice? Ja, dat is zeker waar. Nee, zij staat mij, ik leer ontzettend veel van haar bij dingen die ik uh, op podia doe. Dat is zeker dat is heel erg waar. Dit, dit vergelijk ik zelf meer met het radiovak. En daar heb ik al uh, een tijdje wat mee. Dus dat, dat, dat, dat komt wel goed. Maar het is eigenlijk vooral de lengte. En dan heb ik me al één cd'tje vol hoeven kletsen, of praten. En ja, kletsen, dat klinkt alsof het. Uh, ik heb het ook echt geschreven. Het is, niet, het is niet zomaar een spontane opwelling in een uur. Ja, je hebt het of... ges geschreven, Electrifying Berlijn, ja. zo heet het. Ja. Geschreven en gelezen. Ja. En je zegt, ik beheers het radiovak. Maar ik kan jou volgens mij wel melden dat het radiovak, dus zo een beetje kletsen, wel iets anders is ja, dan nee, een maar... boek voorlezen. Ja, dat is zo. Dat kwam ik dus achter. Dat ja. vergt iets ja. anders. Ja. Maar er zijn, de mensen van Rubenstein zijn daar dan weer heel erg goed in, uh, die daar gespecialiseerd zijn in. De het uitgeverij die zich nu ja, ook. Voor, de directeur van ja. Rubenstein is de keihard te ja, ja, helemaal in een eentje. Nee, dat is niet waar. Nee, maar dat, dat is natuurlijk een... Uh, uh, die, die weten precies... En, en op een gegeven moment ben je ook een hun overgeleverd. Want je doet... Ja, ik zal niet zeggen, je doet maar wat. Maar ja, je gaat zitten lezen en er zit één luisteraar of twee en die zeggen dan het is goed of niet goed. En als die zeggen dat het goed is, dan geloof je dat. Dus uh, ja, dat. Goed, maar, nou zullen we gewoon gaan luisteren even. Doe dat. <lacht> dan hoor je mij eens praten. <lacht> en dat dat dan toch weer net even anders ja. klinkt. electric fire Berlijn, uh, de beginselen. Ik ben als kind heel veel in de Bondsrepubliek Duitsland geweest. Het was de favoriete vakantiebestemming van mijn ouders. En de favoriete bestemming voor een dagje uit. Even de grens over, even helemaal weg. Het heeft te maken met het feit dat mijn vader dominee was. Protestant, dus in de lijn van de Zwitserse Kalfijn. Maar mijn vader bewonderde die eerdere kerkhervormer Maarten Luther mateloos. Hij kon uren vertellen over de geschiedenis van de kerk in het algemeen. Over Luther, die uit de kerk werd geknikkerd... omdat zijn suggesties als ketters werden afgedaan. Over Jantje van Leiden en zijn ketters... die in kooien aan de toren van Münster werden gehangen. Over Luther, die in Worms zijn armen uitspreide en tegen de gehele kerkelite zei... hier sta ik, ik kan niet anders. Mijn vader kon getriggerd worden door een plaatsnaam op een verkeersbord... een kerktoren die boven een glooiend korenveld uitsteekt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 Ik heb niet veel muziek van thuis meegekregen. Naast de onvermijdelijke kerkkoren, organisten en Mantovani-achtige strijkorkestjes... druppelde er een enkel Duitsstalige plaat ons systeem in. Heino en de fichekeuren, Dat was muziek voor als het gezellig werd. Je ja, kom, <laughs> kom van ver. Want je vader was niet zomaar een protestantse dominee... maar ook nog eens een christelijk gereformeerde dominee. Ja, Nederlands En dus ik vormeerde. weet dan wat dat betekent, Nederlands gereformeerde, gereformeerde. Maar hetzelfde soort. Ja, of, ja. ja zwaar dus. Ja, ja, niet echt zwarte kousen, maar serieus. Ja, ja heel Zondags serieus. Zondags lopen naar de kerk, ja. ja. <coughs> en, en, en dan zeg je als het... Nee, wat eigenlijk het meest verrassende is aan dit fragment, de opening... Mm. is dat je... Nauwelijks met muziek bent grootgebracht. Nou, ja, oké. Okay. Ja, met hele slecht. Kerkmuziek en Heino. Maar ja, zelfs in die, in die kast van mijn ouders heb ik Bach er zelf uit moeten vissen. Want die stond daar <laughs> ergens verstopt met die complete matthäus persoon En ik snap ook wel dat als je acht kinderen hebt, dat je dan niet direct. Zit ook te nog Bach erbij op, kan, hè? Om dat hele verhaal nog eens voorbij te laten komen. Dus nee, nee, mijn. Nee, mijn. Voor, ik, ik denk. Uh, Laat ik vooropstellen dat ik echt een ontzettend leuke jeugd heb gehad. Dus het gaat er niet om dat ik daar uh, uh, een, uh, beschadigd ben. Maar uh, mijn ouders hadden gewoon niet, niet zoveel met muziek. Maar zijn bovendien um, uit een, uit een uh, cultureel milieu... waar, waar, waar uh, muziek en cultuur een soort functie hadden. Dus een... Een schilderij vertelt een verhaal. Een gebrand raam vertelt een verhaal. Een bijbels verhaal of zo. En ja, ik heb geleerd harmonium te spelen. Want dan kon je zo fijn uh, psalmen en, en gezangen begeleiden. Maar dat was een beetje de functie van muziek. Kun je dat nog steeds? Ik heb, ik heb met Rikkie, onze allereerste theatervoorstelling heette Harmonium. Oh, ja. En dan speelde ik ook een stukje Parale. Harmonium. En dat ging regelmatig mis. <laughs> dus ik kan het nog wel, maar ik durf dat niet heel hard te zeggen... Uh, waar muzikanten kunnen luisteren. Dus nee. En deed je dan ook een of gezang? Ja, Abide With Me, Blijf Bij Mij hier in het Nederlands. Wat een prachtig lied is ja. eigenlijk. Nou, ik, ik, kijk, het grappige is, als je daar vandaan komt, dan hou je... Kijk, Bach is gewoon... Ik, ik ben heel blij dat ik daar wat moeite voor gedaan heb... en uiteindelijk Bach heb ontdekt en, en, uh, en de Matthäus-persoon heb leren kennen. En met name die choralen daaruit, dat zijn de mooiste harmonieën die er bestaan. Nog altijd, gewoon door alle popmuziek en alle mooie dingen die ik gehoord heb. Is, en, en niks kan, kan uh, uh, de competitie aan met de manier waarop Bach gewoon vier stemmen arrangeert. Dat is echt zo ongelooflijk mooi. Dus, uh, en je hoort hem terug bij de Beatles en Daniel Loewies. Ik vind het bijna een belediging voor Bach. Hoe groot ik de Beatles en zeker ook Daniel Lohus vind... maar zeg maar, die, die hebben weer andere krachten dan de, de counterpoint... en de, de arrangementen die, die Bach maakt. Die, wie nog een beetje in de buurt komt... dat zijn de Beach Boys met, met uh, Brian Wilson. Die kunnen dat een, een beetje net zo goed. <lacht> Heel even naar H&O, uh, zijn naam viel. Er zijn dagen dat ik, uh, ja, dat ik niet aan ja, hem denk. Ja, die schönste auf der... Ja, dat... <lacht> Oh, dat, ja, dat mag ook, ja, ja. Wat hebben, je moet het me uitleggen... wat hebben de gereformeerden met Heino? Want het kan geen toeval zijn dat wij die ook in de platenkast hadden staan. Ik weet, niet, ik weet het niet, Heino had een mannelijke stem. Dat vond mijn moeder heel fijn. <lacht> en mijn moeder ging over het geluid in de woonkamer. <lacht> maar, uh, en alleen als het echt gezellig werd? Ja, moest het echt wel een feestje zijn. Want anders was het, zet die herrie toch eens af. Wij keken naar Topop. En dan zei mijn moeder, zet die herrie toch af? En dan zeiden wij, ja, mam, maar misschien komt Kamaal zo. Oh ja, die Kamaal was helft. ook goed. Ja, Telme die <laughs> Elephant. Daar nou, dat soort dingen. Dus ja, ik weet niet. Het, is, uh, het, heeft, het, het heeft te maken. Kijk, waar mijn vriendjes allemaal naar Frankrijk op vakantie gingen, gingen wij naar Duitsland op vakantie. Dat was al lastig uitleggen op school. Want wat moest je daar dan doen? En Duitsland was natuurlijk echt ver van hip in de jaren 70. Het was bovendien dat land waar we ook nog eens een keer die die finale voetbal van verloren hadden. En ik was dat die zomer ook in Duitsland. En dat was echt een hele zware zomer. <lacht> maar, dus dat was, dat was absoluut niet hip. Maar op de een of andere manier... Is, is het dan die, die, die cultuur, zeg maar. Dus het ontspannen voor mijn ouders was ook uit Nederland weg. En dominee, zolang die in Nederland was, was die te bellen. En, en dat gebeurde ook gewoon. Dus wij, wij zijn ook wel eens in een Dus trend. hup, de grens over. Ja, al ging je maar 10 kilometer de grens over... dan was je in het buitenland en er was gewoon een excuus... om de dominee niet lastig te vallen met iemand die weer zo nodig dood moest gaan... of ziek werd of moest scheiden of dat soort ellende. Nu gaan, gaan we, we naar de muziekgeschiedenis ja, van doen. Berlijn. Want daar gaat het over, voordat iedereen denkt... dat jij je persoonlijke geschiedenis hebt beschreven. Het is eigenlijk... Een hoorcollege en we starten in uh, 1920, 1930. Ja. Is dat de start van de Berlijnse muziekgeschiedenis? Weil en ja, ja, Waal en Brecht en uh, de blauwe engel mm -hmm. met Marlene Dietrich. Ik bin van kop, bis voels, af lieben, het is het is prachtig, maar het, het mooie is. Um, uh, kijk, ik, ik verdiep me eigenlijk in popmuziek. En, en bij popmuziek hoort klank ook heel erg. Dus, dus niet alleen de uitgeschreven muziek wat bij klassiek is. Maar hoe neem, hoe, hoe neem je het op in mm -hmm. feite. Dus ga je met popmuziek eigenlijk zo ver terug als dat er opgenomen wordt. En daar zit natuurlijk iets voor, maar dat is dan voor mij ineens een heel erg lastig verhaal. En ik ken mijn beperkingen, dus ik stop daar dan ook We beginnen maar. gewoon waar de opnameapparatuur staat. Dus, nou ja, dat is het eigenlijk. En dat is rond de vorige eeuwwisseling. En dat is nog heel, heel brakkig en zo. En dan heb je die vervloekte Eerste Wereldoorlog die er weer roet in het eten gooit. En dan kom je, zo, dan kom je eruit in de jaren 20. En dat is dan wel een goed startpunt. En dan hebben we daar Mackie Messer. Bizar. Ja, Lotte Lenja uit het draai Crushing ja. Open. Wanneer ja, heb is... jij dit leren kennen? Wanneer... Ja, veel later hoor. Hm. Dit was niet wat mijn ouders thuis draaiden. Nee. Dit draai croschen Open. Dat heb ik, ik, ik kende eerst Mac the Knife. En, en geïnteresseerd in als ik ben waar dingen vandaan komen. kwam ik. Dit is nog een vrolijke versie. Er is ook een eentje met een heel gemeen orgeltje. Hm. Dat, het was eigenlijk de... Uh, uh, Mackey Messer was eigenlijk de, de prelude voor de draai Dat kwam omdat in de eerste versie... er zat een hele, een, een hele uh, ijdele... Acteur en die wilde een eigen opgang hebben. En toen hebben ze vlak voordat het af was, Weil en Brecht, hebben dit lied nog geschreven. Het is een een heel vilijn lied. Het is heel gemeen. Het is, die Maggie Messer is echt de, uh, verkracht, slaat dood, vermoord. De slechtheid steekt zelf. Messen in uh, levende lijven. Het is echt een hele gemeene man. Uh, dus dit arrangement klopt al eigenlijk niet. Dit is hmm. al iets te vrolijke Maggie Messer. Het is een donker, een donker lied. En je hoort de Amerikaanse invloed. Je hoort een, een soort jazz-invloed. Maar je hoort ook wel dat het niet uit, uh, uit New York komt of zo. Weet je wel? Dit is niet, niet 52nd Street. Dit is Duitsland. En, en, en dat vind ik er zo fascinerend aan. Het is wel heel erg in de tijd, maar Duitsland toen was ook... een, of Berlijn was ook een rare, een, een, een, lastig, zat een lastige stad in die zin. Berlijn, of Duitsland had natuurlijk de eerste wereldoorlog verloren... als je dat even in wedstrijdtermen mag zeggen. En was veroordeeld door de rest van de wereld tot herstelbetalingen... die zo bizar uh, groot waren. Ze hadden natuurlijk ook bizar veel leed aangebracht. Maar dat, dat land ging gewoon failliet. En het enige wat ze konden verzinnen was geld bijdrukken. Ik heb een tijdje uh, gedacht dat het heel slim was om postzegels te verzamelen. Ik weet niet meer waarom. Ik geloof omdat mijn opa dat ook deed. Maar ik weet ook nog in dat de jaren zeventig. Ik... Ja. Hm. ja. En ik weet nog dat ik postzegels had uit Duitsland op een gegeven moment. En dat er gewoon over een postzegel van twee cent een biljoen D-mark stond. <lacht> dat waren gewoon... <lacht> op een gegeven moment kostte een brood. In, in Berlijn kostte een, een biljoen mark. Dus je moet je voorstellen, je hebt een pensioentje opgebouwd. En je bent heel blij dat je 15.000 D-mark hebt. En ineens heb je er nog geen postzegel voor. <lacht> weet je dus dat doet iets met je. Dat, dat wordt een soort dans op de vulkaan. En dat is wat eigenlijk in Berlijn gebeurt. En daarom is, zijn de jaren twintig ook een mooi beginpunt. Dat die, die stad is gewoon... Ja, jongens, uh, wie morgen leeft, die morgen zorgt. Zuipen, dansen en, uh, en gekke muziek maken. En dat is wat ze deden. Al dus de popprofessor. Dan maken we een snelle, uh, star uh, snelle vlucht. Want de Tweede Wereldoorlog breekt uit. Mm. Uh, en we komen na de oorlog terecht bij... Ja, uh, punt nul. Um, waarom? Waarom begint ook de muziekgeschiedenis dan in Berlijn weer helemaal opnieuw? Nou, omdat uh, in B Berlijn nog erger dan in alle andere Duitse overheersende gebieden. Um, uh, omdat daar uh, alles wat een, maar een beetje Engels rook en Amerikaans rook uh, verbannen werd. Dus mocht gewoon, er mocht geen jazz meer gemaakt worden. Er mocht geen Anglo-Saxische muziek meer gemaakt worden. Dat was gewoon verboden. Dat was entarted. Mm -hmm. Dat was ontaarde kunst. Dat, dat kon niet. De cultuurkamer was heel streng. En die, uh, uh, de muzikanten die dat speelden... belanden ook uh, in een concentratiekamp. En de meesten hebben dat niet, niet overleefd. Dus uh, ja, daar is gewoon... rest zijn wel waren gevlucht. Die hè? zijn gevlucht. Uh -huh. Dus een, een deel van de muzikanten die op tijd weg was... Uh, is in Amerika terechtgekomen. Of in andere landen in Europa. Maar ja, die zijn dan ook daar verder gegaan. In Duitsland uh -huh. zelf bestond het eigenlijk gewoon niet meer. En het enige wat mocht was slagers. En gewoon echt Arische muziek. Dus als je... Als je dan. Um, kijk, in de jaren 50, dus iets verder na de oorlog, dan komt die volgende generatie komt op. Uh, in Nederland gebeurt dat ook. Dan komt die, die generatie die zich, die zich een beetje afzet tegen de sufheid van het verleden. En dan eind jaren 50, dan ontstaat er rock'n'roll. In Nederland krijg je de eerste rock en later de beat. Die jongens die willen het gewoon anders dan, mm -hmm. uh, dan die dufheid daarvoor. En in Duitsland gebeurt dat ook, maar met, met veel meer urgentie. Want die jongeren uh, zetten zich niet alleen af. Tegen dufheid, maar ook tegen een natieverleden. Wat je natuurlijk niet ineens. Helemaal weg kunt halen. Dus als een heel volk meegegaan is in die oorlog, eh, eh, dan kan het niet anders dan dat er, als de oorlog afgelopen is, ja, dan zitten daar gezaghebbers en die, die, die, die hebben gewoon een verleden. En dus en is zijn... daar punt nul, maar waarom de synthesizer muziek? Want dat is waar ja. je uitkomt. Ja, dan wordt het heel. Ja, ik ga veel te Electrifying, uitvoeren. Berlijn. Ja, het is een beetje. Ik vind het eigenlijk een beetje een lelijke titel, maar het woord electrifying is zo precies wat het is. De opwinding, de, de, de, mm -hmm. de elektronische experimenten. Nou, de, de, de, um, je wilt niet naar de rock'n'roll... als je in de ja, vroege jaren zestig een, een jongeling bent in Duitsland. Want dat is Engels-Amerikaans. Engels-Amerikaans, dat is een overheersend... Duitsland wordt officieel, formeel uh, overheerst... door de Duitsers, de Engelsen, de Fransen en de Russen. De Russen hebben dat dan weer heel serieus genomen. Maar die, zeg maar, die, die Britten en Amerikanen... ja, dat was, dat was ja, niet per se de vijand... maar dat waren ook niet, niet noodzakelijk je vrienden. Dus om dan in hun taal te gaan zingen. Wat eigenlijk opvallend is, als je erover nadenkt... dat in Nederland dat wel gebeurde... dat wij in de jaren zestig maar zo allemaal Engels zijn gaan zingen. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Nee. Maar goed, dat hoorde bij die cultuur. Voor hun is dat echt een stap te ver. Maar ze willen weg, wel weg van die slagercultuur... En, en die dufheid van als die Als het maar Aris, anders klonk. Als het maar anders is. En dan komen we uit bij Cluster. Wat is Cluster? Cluster is een uh, duo of een trio van jongens die, die uh, alles wat geluid maakt... al is het een brommende koelkastmotor, uh, <laughs> dat gebruiken zij in iets wat zij muziek noemen. Maar het zijn ook cementmolens, bezems, keukengerij, uh, kortsluiting in elektriciteitscircuits, uh, alles. En zij zijn daarin geïnspireerd door, door een uh, moderne componist, Carl Heinz Stockhausen... En, en Stockhausen was een inspirator. Die, die experimenteerde heel erg met elektronica. En een van de dingen die hij deed. Hij maakte een stuk dat heette Hymnen. Dat waren een heleboel uh, volksliederen. gewoon door de elektronische gehakmolen mm -hmm. gehaald. Waaronder het Duitse volkslied. De oudere generatie zei. Schande. De jongere generatie zei. Ha. Eindelijk iemand die afstand neemt. van al die verderfelijke Duitse symbolen. Duitsland, Duitsland, Uber, alles was de tekst nog. Daar wilden ze niks mee te maken hebben. Dus zij vonden Stockhausen zeer inspirerend. En door zijn inspiratie zijn zij allemaal. Ja, hebben ze Stekkertjes, snoertjes en. en, en ik hoorden net een beetje het op de achtergrond. Ja. He? Dus ja, het is industriële sound design, zou je het nu noemen? Het Dat zijn meer geluiden dan muziek. En ja. wat daar heel erg grappig aan is: het, het zijn mensen die muziek willen maken, die, die, die, die geen instrumenten bespelen, maar die, die met elektronica in de weer zijn. En dat is zo'n nieuwe benadering in muziek. En dat is zo vrij. Dat is zo vrij gedacht van het uh, drie-akkoordenschema, waar de meeste poppetjes en de blues zich in, in bevindt. Het is zo'n nieuwe manier dat dat uiteindelijk in, in Duitsland onder de ja, nadenkende jongeren, als ik het zo mag mm -hmm. zeggen de mensen die echt een statement willen maken echt de nieuwe uh, trend wordt. Um, en, en uiteindelijk ook zijn invloed heel erg terug de popmuziek in heeft uh, uh, gekregen. En dan wordt het 1974. Ja. ja. En dan hebben we te maken met kraftwerk. Zullen we er eerst naar luisteren? Nou, ja, om. laten we er eerst naar luisteren. Je zijn het Leo, Blokhuis, en dan moet je dit eigenlijk keihard draaien. Ja, dit is echt muziek, maar ook, dit is nog een heel begrijpelijke vorm. Dit is eigenlijk nog wel een liedje, dit is dan ook een hit geweest. Maar toen dit een hit was, dat was totaal ongekend. Vier muzikanten in een bandje, dat waren we gewend. Maar dan waren we gewend dat er één een, een drum speelde... één een, een basgitaar, één een, een gewone gitaar... en de vierde of een gitaar of toetsen. En dit waren vier jongens die achter een, achter een plank stonden. Een strijkplank, en die, maar dan anders? Ja, met toetsen of, of, of met knopjes. Ja. En, dat, en, en daar zoiets catchies want het is catchy. je krijgt het niet meer uit je hoofd. Nee. Dat is gewoon, dus dit is de commerciële piek zeg maar, van al die experimenten... die in Duitsland gedaan zijn. En dat is, dat is echt een revolutie in de muziek. Iedereen die later met elektronische muziek iets te maken heeft gehad... of het nou de elektropop uit Engeland is... of de techno uit Berlijn-Nederland, ja. Jesto, uh, um, Armijn van Buuren en zo... allemaal geïnspireerd door dit. Dit is het beginpunt. Ja, David Bowie hoorde dit nummer... Ja, David Bowie hoorde dit nummer en was toen in Amerika uh, een beetje de weg kwijt. Hij uh, gebruikte sowieso te veel drugs. En hij was bezig met de soundtrack van de film The Man Who Fell to Earth. En die, die, die science fiction, die in de jaren 70 natuurlijk heel groot was... en die was in Duitsland ook heel inspirerend... want dat hoort een beetje bij die nieuwe Space geluiden mm -hmm. die elektronica maakt. En hij wilde een soundtrack maken helemaal elektronisch. Die is niet uitgekomen, de, de producent van de film heeft dat... Uh, uh, uh, heeft dat afgekeurd. Maar hij was door krachtwerk en door die, die, die invloed van, de, van science fiction... is hij wel helemaal op de toer van een andere manier. Kijk, de, Bobby was al een beetje een kameleon. Had al heel veel dingen gedaan. Maar alles viel wel in het keurige pop-idioom. Mm -hmm. dus, en dit dus, was echt iets nieuws. Dit was echt voor iets hem. anders. En toen hij uiteindelijk begreep... dat je in Los Angeles vooral drugs kunt gebruiken... heeft hij er een jaar gezeten. heeft Station to Station opgenomen. En hij zegt daar nu van... ik weet dat ik dat daar opgenomen heb. Ik weet dat ik daar een jaar gezeten heb. Maar vraag me verder niks, want ik weet verder helemaal niks meer. Nee, nee, vertel, Zo aangevreten was de boel in zijn hoofd... door die cocaïne. En hij wist... ik moet hier weg, ik moet hier niet blijven. Hij wilde ook niet terug naar Londen. En toen is hij naar... Berlijn gegaan. Onder andere door de prachtige verhalen... Die, die van de schrijver Inglewood hoorden over Berlijn. En toen ontstond Heroes. En Heroes is de reden voor mij om dit boek te schrijven. Heroes, ik weet nog dat het uitkwam in 1977. En ik, ik, ik besefte toen de zwaarte van het nummer nog niet. Maar ik wist wel, ik had nog nooit zoiets gehoord. En ik had nog nooit een lied gehoord dat zo... Um, ik vind het een lelijk woord, maar even omdat kort moet dat zo urgent is. Dat je aan alles voelt, dit lied moet zo gemaakt en Maar waar zat worden. hem dat dan er zit, Ja, ik weet niet. Je kent het nummer, hopelijk. Ja. Daar, daar zit een soort... Maar het mooie is ook, ja, Leo, niet, iedereen, maar niet iedereen ervaart muziek op dezelfde manier. Maar zoals ja. ik het ervaarde, daar zat een, ervoer, sorry, daar zat een soort... Uh, het was onontkoombaar. Als je dat intro alleen al hoort, dan wil je het helemaal tot de laatste groef luisteren. Het is... Het is dreigend uh, uh, en het is een soort wanhopig en het is ook weer hoopvol. Want we gaan. Jij wil eigenlijk zeggen: als je dat nummer dag. kent, dan vraag je niet meer wat er dan. Nou ja, dat nee, nee, is gewoon... zo moeilijk om te vertellen. Ja, op ik snap het. We gaan er naar luisteren, maar we hebben wel de Duitse versie. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Dat is geweldig. Die komt uit de film Christiane F.: Kinder van Bahnhof Zo. Ja. Dan ben je sowieso in Berlijn. Herden. Ja, de Duitse versie van Heroes. Door ja. Bowie zelf gezongen uiteraard. Ja, ja. hij maakte dat voor de film die de donkerte van Berlijn heel goed weergeeft. Maar dit is een nummer, daar hoor je, dit is, dit is niet meer de gewone rock'n'roll. Uh, hier, hier gebeurt in het geluid gebeurt zoveel. En als je het album Helden koopt, en dat heb ik natuurlijk gedaan toen... dan hoor je met name op kant B hoor je nog veel experimentelere muziek. En Bowie heeft van Kraftwerk en van al die Duitse... de, de, ban, de band Nooi was voor hem ook heel erg belangrijk... heeft hij veel vrijer leren denken over het liedje, het concept liedje... Wat, wat in in, in popmuziek toch een redelijk dogmatisch... Uh, um eenheidje was in die tijd. Hij heeft, en hij heeft eigenlijk de poort opengegooid naar Engeland. En, en uh, Heroes is van 77. En in de vroege jaren 80 kwam Orchestra man Nervous in the Dark. En uh, ja. Human ja. League. En uiteindelijk de Shop Boys. Dat al kwam deze... allemaal hier uit voort. Nou ja. En dan is er ook nog een heel mooi verhaal. Dat je houdt, hebben we nu allemaal geen tijd voor. Iedereen moet gewoon dat Luisterboekenweek okay. geschenk maar aanschaffen. Dan wel krijgen als je een boek koopt. Ja. Uh, over een Scheveningse vrouw. Nee, man uh, wordt Ronia. daarna een vrouw. Ja. Romy Haag wordt zijn geliefde daar in, in Berlijn. Ja. En maar een paar maanden geleden was daar een grote verrassing, want Bowie was terug met een nummer uit ja. Berlijn. Nou ja, nee, hij heeft dat niet per se in Berlijn opgenomen. Maar dat, dat, die eerste single die toen, Where Are We Now, die mm -hmm. toen zomaar plink ineens, zonder dat iemand het verwacht had, er was. Dat nummer is, is. Ik vind het ook het mooiste nummer van zijn album. En het is zwanger van de nostalgie. En je, je hoort alleen maar referenties naar Berlijn. Hij heeft het over. Uh, over, over het warenhuis. Hij heeft het over de jungle, de club uh, uh, uh, waar hij kwam... en de Travestie club. En al, alles, alles is terug in de late jaren zeventig. Laten we even luisteren. Ach, Dankjewel, man. Leo Blokhuis, voor dit mooie luisterboekenweekgeschenk. geschenk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 I remember the Strasan A man lost in time Near Cardiff Just walking the dead kan ik eindeloos naar luisteren. Maar dat gaan we nu niet doen, David Bowie. Uh, en dat draaiden we omdat we spraken met Leo Blokhuis... over het Luisterboekenweekgeschenk dat hij schreef. En voorlas Electrifying Berlijn. En uh, nu is het moment daar. Het woord is aan de uh, juryvoorzitter, Vincent Bijlo. Goedenavond, avond, Vincent. Hallo, goedenavond. Cabaretier en een meesterluisteraar. Want uh, mag je eigenlijk hardop zeggen... dat mensen uh, met weinig of geen voorzichtsvermogen de beste luisteraars zijn? Ik denk iedereen die zich heel erg goed uh, op concentreert. In principe zijn wij allemaal hele goede luisteraars. En zeker als we naar de radio luisteren. Want dan zien we natuurlijk degene er niet bij. Dus dan bouwen we beeld. En dat is ook het mooie van luisteren. Dat je altijd beeld maakt. Dus het is heel uh, suggestief. Hm. En is het ook niet een beetje zo dat iemand die geen of weinig gezichtsvermogen heeft... misschien juist helemaal niet zo goed kan luisteren? Omdat hij de hele tijd bezig is met wanneer valt er weer een witje... en kan ik weer aan het woord komen? Ja, dat denk ik wel, ja. <lacht> ja. Daar ben ik jij zelf ook heel, heel erg mee bezig. God, dat Koningslied, Jelly. <lacht> Wat vind jij ervan, Vincent? Ik heb trouwens wel de oplossing voor het Koningslied Heroes nou. van Bowie. Want dat begint al, als we dat Heroes met op 30 april om half acht met z'n allen gaan zingen... dat begint, begint met... I, I could be king. <lacht> ik heb trouwens ook nog gepro geprobeerd om het verboden te krijgen, het koningslied alsnog. Ik, ik wou daar eigenlijk Bram Moscovies voor in de arm nemen, maar ja. Dat... <lacht> Zie je wel, zo zijn blinden. Ja, inderdaad. Ze zijn wat op zoek naar een witje. En dan, uh... <laughs> en dan gaan ze helemaal los. Ja, gaan ze we gaan los, naar de shit. shortlist, Vincent Bijlo. Ja. Wat opvalt aan de shortlist? Het is niet short. Want er staan tien genomineerden op. Hij is long, het ja. is van alles wat. Fictie, non-fictie, kinderboeken en twee hoorcolleges. En we hebben maar één vrouwelijke stem. Lies Vissendijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt heel erg. Dat ging ik niet zei dan... de juryvoorzitter. We gaan luisteren naar een compilatie ja. van uh, alle eerste zinnen... van de tien genomineerde boeken-slash-voorlezers. Oké. Okay. Es zingt goede nieuwe mare... dat die vogel offenbare zingend dan man bloemen ziet. Tim wou niet naar zee. Al zijn broers waren zeeman en al zijn zusters waren zeevrouw. Maar Tim wou niet... Dames en heren, in het eerste van een serie van vier colleges... ga ik u het een en ander vertellen over het premoderne China. Dat wil zeggen, het China tot aan het begin van de 19e eeuw. Vijf dagen lang zat ze onafgebroken voor de televisie. Ik ga dus praten over de evolutie van gewervelde dieren. Hè? Dus van vissen en amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren... En het is een ongelooflijk veelomvattend onderwerp... waar je eindeloos over kunt doorpraten. Dag, lieve Hella. Nu ik de datum boven de brief tik... realiseer ik me ineens hoe lang ik al niets van me heb laten horen. De afdaling van de lauberhoorn naar het dorp had Oscar zo vaak gemaakt... dat hij het hele stuk blind kon afleggen. Niemand kon vertellen wanneer het grote feesten precies was losgebarsten. Wij hebben dat al jong geleerd... Helemaal veilig ben je of weggeborgen in het donker, zodat geen mens je zien kan. of in het volle licht van de schijnwerpers, waar niemand je kan missen. In het donkere bos was een muisje op pad. Vos zag hem en dacht. Lekker hapje is dat. Nou, dit vond ik al heel geweldig klinken, Vincent. Ja, leuk, hè? mooi. Ja, tien eerste zinnen van de tien genomineerde uh, boeken. Um, ik noem de titels en uh, de naam van de voorlezer. En yeah. uh, jij vertelt in kort bestek waarom deze persoon is genomineerd. Okay. Ma maar buiten is het feest door Arthur Chapin. Arthur Chapin is werkelijk gewoon zijn tekst. Hij is niet alleen schrijver, maar ook acteur. En hij uh, weet zoveel tederheid en zoveel hartstocht in zijn karakters te leggen. Hij, uh, um, ja, hij is dus een boek. Het ontstaan van dier en mens door Jelle Reumer, een hoorcollege. Nou, Jelle Reumer zegt uh, gelukkig al wel honderd keer... dat we helemaal niet hoeven te onthouden wat hij allemaal vertelt. <lacht> Het is een enorme geruststelling. Maar hij geeft ons ook een waanzinnig goed beeld... van uh, de evolutie uh, tot nu toe, uiteraard. En hij maakt ook duidelijk dat de mens... Een, eigenlijk een soort één seconde vlieg is in deze, in deze tijd. En we hebben nog steeds dino's, hè, dat zijn de vogels. En ja, Het is echt een waanzinnig interessant onderwerp. Het grote Gruffalo-luisterboek door Lies Vissendijk. Ja, dat is natuurlijk mijn absolute favoriet. Dat is voor de categorie 3 tot jarigen En dat is... Uh, Lies doet het zo verschrikkelijk goed. Het medium cd is hier echt helemaal gebruikt. Er zit heel veel zempels in, heel veel geluidjes. En zij doet het met heel veel stemmen op haar eigen geweldige manier. Reizen zonder John. Geert Mak, voorgelezen door Job Cohen. Nou, Job, neemt je mee in de Rossinante van uh, uh, Steinbeck. En die reist met je eigenlijk uh, erdoorheen. Hij, uh, hij had dit gewoon als PvdA-leider integraal moeten voorlezen. Dan had de PvdA een absolute meerderheid gehad. Na de aardbeving, Haruki Murakami door Cees van Eden. Cees van Eden heeft, heeft een hele mooie. Uh, um, um, onpersoonlijke stem in de zin van dat hij... dat Japanse proza is heel erg vervreemd en heel erg eenzaam. En hij kan dat echt... alsof hij een voice-over van het Uur van de Wolf voorleest... kan hij dat dus echt... Prachtig doen, waardoor die. Ik heb eigenlijk nooit een stem gehoord, die je ook zo eenzaam maakt zonder dat hij dat die, dat die je afleidt. De stem van Murakami, hoor ik. Ja. Hier komt de poëzie door Ramsi Nasser. En dit zou een standaardwerk moeten zijn. Elke Nederlander moet dit uitgereid krijgen door koning Willem Alexander. Iedereen moet dit. <lacht> moet dit hebben op zijn iPhone, iPod. Want elke dag een paar gedichten. En het is goed, hij heeft het zelf samengesteld. En hij pakt ook bij elke uh, gedicht een andere toon. En uh, het is heel mooi, acht eeuwen in zeven cd's. Ja, dat is echt, echt verplichte kost. Nog een hoorcollege. Henk Schulte Noordholt, China. Hele rustige, mooie, ingetogen stem. Hij weet ons ontzettend goed. De hele complexe geschiedenis van China. Want het is zo ingewikkeld hoe dat zit. Met al die Han-Ming-dynasties en, en, en zo. Wil je dat een beetje kunnen begrijpen? Maar hij doet het heel geduldig. Hij, hij, hij neemt ons mee. Hij gaat niet uit van een bepaalde voorkennis. En uh, weet ons. Uh, ik weet nu alles van China meer dan nummer 26 met Sambal bij je. Met bonzend hart door Willem Nijholt. Nou, die zit gewoon naast je. Ik, ik zet hem op een gegeven moment zet hem even uit... en ik vroeg willem, willem, wil je een wijntje? Maar hij was er helemaal niet. Ah. Jutte... Het is zo ontzettend goed gedaan. Zo mooi dat hij, dat hij, dat hij het echt... Nou, hij neemt ze in vertrouwen. Hij, is, hij, hij heeft het persoonlijk aan jou voor. Juttetje Tim, Paul Biegel, door Jack Woutersen. Nou, Jack Woutersen die werpt zich met zijn hele gewicht in dit boek. En... Het is zo... Uh, je moet even wennen, want het is een manier van voorlezen... die we niet zo vaak meer gebruiken, maar... Hij leeft dus echt gewoon op de zee, man! <lacht> en, uh, het is echt, jongen, je wordt de in ingezoog... en je, je houdt er niet meer mee op voordat het helemaal uit is. En je bood hem voor de zekerheid geen glaasje wijn aan, begrijp ik? Nee, nee, <lacht> muijer schippers bitter. Bericht uit Berlijn door Otto de Kat. Ja, zeer bijzonder boek. Heel mooi. Hij lijst het zeer geconcentreerd en ingetogen voor. Maar dat, dat is ook, het is ook een prachtig verhaal. Uh, het vertelt de geschiedenis van de oorlog... op een manier waarop ik hem nog nooit gehoord heb. En uh, ja, de, hij heeft een hele mooie... Uh, hele nauwkeurige, accurate voorgelezen. Elk woord is echt heel goed uitgesproken... zonder dat er ooit een nadruk op ligt. Vincent Bijlo, dit gaat heel goed... Nu gaan we naar de drie genomineerden. En jij mag ze noemen in willekeurige volgorde. Ja, dat zegt, de, wat ik ze noem, dat, maakt, dat zegt helemaal niets over wie op drie, of twee, of één. En het is een publieksprijs, zeg ik nog even voor de duidelijkheid. Ja, er bij, is gestemd. Ja, er is, er is gestemd. heel vaak okay. gestemd. Ik heb zelf 1334 keer gestemd. <lacht> Kom maar op met de eerste. Ja, de, de willekeurige volgorde. De, de genomineerden, dames en heren. Reizen zonder John van Geertmark ingelezen door Job Cohen. De tweede genomineerde is... Maar buiten is het feest door Arthur Japan. En de derde genomineerde... Ik besteed er al iets langer aandacht aan... dan misschien noodzakelijk voor deze uitzending. Dat is, dat is Hier komt de Poëzie door Ramzi Nasser. En laten de drie heren daar nu gewoon naast elkaar zitten. Heel toevallig. is dus dat niet doorgestoken kaart, mensen. Job Cohen, houdt u net zoveel van de Verenigde Staten als Geert Mak? Nou, ik hou vooral ook van het, van, van het werk van Geert Mak. En die, die, die, die, wat hij die allemaal niet geschreven heeft, dat lees ik altijd met ontzettend veel plezier. Of, uh, lees ik dat. En ik, ik heb onlangs ook de eeuw van mijn vader voorgelezen. En dat heb ik met evenveel plezier gedaan als reizen zonder John. U bent door de wol geverfd, hè, als het om voorlezen gaat. Hoe, hoe verhoudt dit boek zich dan tot al die andere boeken die u heeft voorgelezen? Nou, die, de meeste boeken die ik heb voorgelezen, dat is, dat is, zal ik maar zeggen, Nederlandse literatuur. En dan bij voorkeur boeken die bijna, uh, of, of die niet zo heel veel meer gelezen worden, Neschio, Multatuli, mm -hmm. uh, Theo Thijssen. Die, die heb ik voorgelezen en ook met heel veel plezier. Maar niet direct bestsellers. En in dit geval gaat het om bestsellers. Ja, ja. Nou, ja. En hedendaags? Ja, nou, niks tegen. Nee, maar is het ingewikkeld? Ik bedoel, maakt het maakt het, het anders dan Multatuli van je, dit is inderdaad... Geert Max zit naast je bij wijze van spreken? Ja, ja het, is, en, het, is, het is een beetje geschiedenis, he, doordat hij die, die, die reis van John Steinbeck mee overdoet... en vertelt ondertussen die Amerikaanse geschiedenis. Maar het is heel hedendaags en, en, en dat maakt het dat is wel weer verschillend. Uh, vond ik trouwens ook met, met de eeuw van mijn vader, ook, dan zit je voortdurend weer te kijken... oh, dat is waar, ook zo zat dat. dat is, Dingen die je zelf nog wel hebt meegemaakt. U zit naast twee acteurs, hè? Heeft u veel een amateurtoneel gedaan? Nee, ik ben nooit verder dan op school gekomen. Nee, nee. En hoe kan het dan toch dat het iedere keer zo goed lukt? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, vind, het, ik vind het gewoon leuk om te doen. En het is, ik, ik denk dat het toch een klein beetje een gave is. Want het kost me ook geen enkele moeite. Ik zit zo ook in de kontraus hier met reizen zonder John. kon dat helemaal nog niet, want het was, de, de, de pers was nauwelijks droog. Dus ik heb het ook van tevoren niet gelezen. Het gaat in één keer. Hè? En je maakt natuurlijk een hoop fouten erin, maar dat wordt er allemaal weer keurig uitgehaald. Maar hoe verklaart u dat dan? U had het niet van tevoren gelezen, gewoon zo? Zo, hop. Ja, gewoon een spannend boek. Het is leuk om te lezen. Gewoon lekker lezen. Alleen dan hardop. Ja, makkelijk zat. Nou ja, en het is ooit begonnen omdat mijn vrouw niet meer kan lezen. Toen zei ik van, nou, dat wil ik wel. Dan zit zij er tegenover me. En dan lees ik het aan haar voor. Zit ze dan naast u? Tegenover. Tegenover u. Ja, de laatste keer zat er nog wel een ruitje tussen. Dat was wel jammer. Goed, Arthur Chapin... Ja. ja, daar zit hij dan. Uh, maar buiten is het feest. Nu viel mij gelijk al op. Maar buiten is het feest. Hoe nou het steekt, hè, met de klemtoon. Misschien kunnen we nog even naar de titel luisteren. Maar buiten in... is het feest. Ja. Een lichte uh, klemtoon op, op buiten. Nadruk op buiten. Ja, het boek gaat heel erg over het verschil... Eigenlijk allemaal boeken, maar dit boek in het bijzonder... over het verschil uh, hoe je bekeken wordt aan de buitenkant... en wat er van binnen werkelijk gebeurt... En dat is in dit boek extreem. Ze hadden we zelfs ook bij de titel eerst van plan om het, uh, bij het gedrukte boek om het ook nog schuin te drukken. Maar dat kan je wel laten horen. En uh, als je het gaat lezen, dan gaat dat storen. Uh, en, maar dat is het fijne van voorlezen. En daarom, daarom doe ik het ook graag als je uh, een tekst schrijft, uh, dat heeft heel erg veel met, met muzicaliteit te maken, met het ritme, uh, met de melodie uh, van hoe iemand denkt mm -hmm. zelfs. En uh, dat kan je één keer laten horen in zo'n... dat kan je één keer vastleggen. En daarom vind ik het altijd fijn om dat zelf te mogen doen, dat, uh, dat inspreken. U begon net bijna verontschuldigend te kijken... toen ik zei uh, tegen Job Cohen, u zit naast twee acteurs. U ziet zichzelf niet ja, meer nee, als ik ben acteur. Geen, nee, nee, nee. Ik heb, ik, ik heb die opleiding... En ik heb toch laatst nog een voorstelling gezien met u. De... Uh, dat is waar. Uh, dat Utrecht. heb ik nog één keer gedaan. Maar ik, ik noem mezelf geen acteur. Nee, ik ben wel echt, echt schrijver. Ik vond het heel fijn om het een keer te doen weer na 25 jaar. Om te voelen waarom ik het graag wilde ooit. Ook weer heel goed te weten waarom ik het uh, niet wilde. En uh, dat was heel goed om te doen en het was heel erg fijn. Maar uh, nee, geschreven moet er worden. Ramsi Nasser gaat het ook weer doen op het toneel, toch? Uh, ja, het ja. Ja, toneel op Amsterdam uh, vanaf ik, eind augustus. Uh. Het begint het eerste stuk, ja. Maar nu gaat het even om uh, deze nominatie. Ja. Gefeliciteerd. Uh, hier komt de poëzie. Hm. Uh, um, in een aantal opzichten bent u de outcast van deze uh, rij genomineerden Want het is geen eigen werk. U heeft geen eigen poëzie erin opgenomen, nee, he, of nee. Nou, één gedicht voor Gerrit Komrij. De box is, uh, te, is opgedragen aan Gerrit Komrij. Uh, en... Uh, Hans Kusters, de producent, zei, ja, je kan me veel maken. Dit wordt al een enorme verliespost voor mij, deze zeven cd's. Maar dit gedicht dat je voor Gerrit hebt geschreven, dat komt er ook op. En toen dacht ik, oké, dan wil ik dat wel als enige uit eigen werk voordragen. Nu vraagt poëzie volgens mij iets totaal anders dan proza... als het gaat om het voorlezen. Ja, want je vertelt een verhaal in een heel korte tijdspanne... en je wilt tegelijkertijd is het, identificeer je niet zodanig met... het is niet een personage dat je moet neerzetten. Tegelijkertijd wil je wel, als er een ik-figuur is... dat die ik-figuur je echt aanspreekt. Mm -hmm. Maar u zei er net van ja, als acteur heb je misschien een voordeel... of wat dan ook, maar eigenlijk als acteur... is het niet zozeer het spelen dat je beter kan... maar je kunt weten wanneer je het spelen juist moet weglaten. Je kunt dat beter controleren om juist zo sec mogelijk... soms iets voor te dragen, waardoor het niet te... Uh, te veel een personage wordt. Dus wat? ik hoop dat inderdaad al die, al die gedichten een andere stem hebben. Ja, precies, Slauwer want wat opvalt is dat u uh, het ene gedicht echt declameert... en het andere ja. weer helemaal niet. Nou, zoiets dus als de lof der stront, dat is natuurlijk een uh, hoogtepunt. Dat declameer dat je is, niet. Dat, ja, juist, oh, wel. juist wel. Dat is alleen maar leuk als je dat heel <lacht> ik deftig, heb er geen van. deftig en plechtstatig <lacht> declameert. Oh, stront, veredel mijn gedachten. Ja, dat moet gedragen. Terwijl een andere intiem gedicht... <lacht> het is een hele leuke box hoor, verder maar... <lacht> Een gedicht van Leopold, dat zo teder is... oh, als ik dood zal, dood zal zijn, kom dan in fluister, fluister iets liefs. Dat moet je gespeend doen van alle, al het acteren Dat mag niet gespeeld zijn, dat moet sek en teder zijn. Hmm. Ja. Mooi. Goed, dank uh, alle drie. Want we gaan over naar het moment waar we allemaal op wachten, al bijna een uur lang. Uh, en daarvoor vraag ik Gerda Havertong naar nou, voor. Oh, ze staat er al <laughs> naar voren te komen. Actrice, onze nationale voorleesmoeder, toch? Sesamstraat. Voorleesmoeder, voorleesdiva, voorleestante, <laughs> alles. Generaties uh, zijn met u uh, grootgebracht. En u bent uh, dit jaar ambassadeur van de jaar, het jaar van. Het voorlezen, zeg ik nu goed. ja Het jaar van het voorlezen, daar bent u de ambassadeur van. Uh, en ik geloof uh, uh, dat het werkelijk ergens goed voor is, hè? Voorlezen. Voorlezen, zelfs, voorlezen. Voorlezen is zelfs heel belangrijk. Net zo belangrijk als het luisterboek is, want daar ga je ook voorlezen. En uh, ik heb net iets horen vallen van... Je, als je voorleest, vind ik, moet je altijd voorbereiden... En, <laughs> bijzonder hulde aan Job... die dus helemaal niet heeft voorbereid om een boek voor te lezen. Ik denk... Dat het belangrijk is om over te komen, ervoor te zorgen. Vincent die zei: als je voorleest, dan is het wel prettig. Of iemand heeft voorgelezen, alsof je vlak bij elkaar bent. Ik vind, als ik voorlees, dan wil ik zo graag hebben dat jij denkt dat ik het alleen aan jou heb voorgelezen en dat het niet verspreid is in hele vele aantallen. Vind ik belangrijk. Alleen toen, aan jou lezen. Alleen, ja, alleen aan jou. En nu ik zo naar u kijk, u heeft helemaal niets van de voor voorleesmoeder alleen maar van een voorleesdiva. Oh. En dan is hier nu het tromgroffel, want u mag de winnaar bekend maken. Nou, eh, spannend en gelijk trots, want ik ben toch van mening... dat voorlezen goed is en luisterboeken goed zijn. En de man die het geworden is, het zijn drie mannen. Ik vind het jammer dat er geen vrouw tussen was. Of eentje maar, hè? heb ik begrepen. Ja. ja, ik hou de spanning erin. Ja. De man die het geworden is... Is niemand minder dan mijn echte schrijver. Arthur Chapin.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 U hoorde Arthur Chapin, de winnaar van het luisterboek van het jaar 2012. Maar buiten is het feest. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Um, ja, hoe nou steekt het eigenlijk? Uh, uh, hoe, hoe belangrijk is het om... Uh, nee, ik ga een andere vraag... Le lees je eigenlijk hardop voor terwijl je schrijft? Uh, nee, je luistert je... heel goed. Uh, je luistert, er gaat heel veel voorwerk in zitten. Zeker bij een historische roman. Mm -hmm. Dit is ook gebaseerd op een waar leven. Dus je luistert heel goed naar de verhalen die je hebt gehoord. Je probeert je in te leven. In die zin is dat acteren komt wel uh, van pas. En dan is het eigenlijk alleen als je dat voorwerk goed gedaan hebt... is het heel erg goed luisteren naar de stem die op een gegeven moment ontstaat. En die stem, die vertelt het verhaal vanuit een bepaalde logica... en vanuit een bepaalde ja, musicaliteit ook. En, en die, die probeer je op te pikken. In gaat dit heel geval langzaam. een vrouwenstem, hè? maakt dat nog ja. wat uit? Uh, uh, voor je stemgebruik voor als, als lezer? Uh, nee, want uh, het is een innerlijke stem. Ik, ik schrijf ook graag, het heeft met die uh, vereenzelving te maken... De, van, vanuit de, de ik-persoon. Uh -huh. Dus het wordt vaak een monoloog. Um, en die kun je laten horen met je eigen stem. En wat Ramzi had er net over, um, dat je ook dat acteren weg moet laten... wat zo ontzettend fijn is van een luisterboek... Uh, dat is dat je de stiltes kunt laten horen. Mm -hmm. uh, eigenlijk gaat het bij... Het, het laten horen gaat het eigenlijk om wat er tussen de zinnen gebeurt. Uh, en de spanning en de, en de denkomslagen die daar zitten. En die kun je één keer vastleggen. En die stiltes kun je niet schrijven, helaas. Ik wou dat we een stilte teken hadden. Uh, Eén tel, twee, drie tel stiltes zou heel erg zou ik heel erg fijn vinden, want dan kan ik het echt laten, kan ik echt neerschrijven, zoals ik het hoor in mijn hoofd. En dat kan je wel laten horen als je leest. Het is niet uh, je eerste luisterboek dat je hebt ingesproken. ingesproken? Ben je anders gaan schrijven sinds je luisterboeken inspreekt? Nee, nee, nee, dat niet, denk ik. Deze zijn er nu allemaal, volgens mij. Uh, en, uh, nee. Ik heb een schitterend gebrek ook gelezen. En uh, ja, dat is ook buitengewoon. Maar wat je ook heel erg goed doet is niet alleen die stiltes laten vallen, maar ook... en dat doen andere lezers soms niet... niet je leest niet op één tempo. Jij kan, jij kan ook waanzinnig versnellen in bepaalde uh, passages. We, gaan, we, we spreken hier nog even door. Ik moet het afronden, want de klok tikt en tikt en tikt. Van harte gefeliciteerd. We hebben hier het glas op Arthur Chapin en alle andere prachtige voorlezers. En ik meld dat zo dadelijk op deze zender twee dingen te horen is. Margreet Rijntjes spreekt met oud-topvolleyballer Ron Zwerver over zijn oranje gevoel. Hij won in 1996 Olympisch goud en hostte met kroonprins. Hoste met kroonprins Willem Alexander op het veld. Dank jullie Vincent Bijlo. Jij ook heel erg bedankt voor jouw bijdrage en dank voor het publiek.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 Dit is Radio 1.